En dit is de ANWB-verkeersinformatie. Het begint al aardig druk te worden met 19 files... met een totale lengte van 67 kilometer. De meeste vertraging onder meer op de A1... vanuit Amsterdam richting Amersfoort. 5 kilometer tussen knooppunt Watergasmeer en Muiden. Er zijn veel Duitsers onderweg naar Nederland. Onder meer op de A12, Duitsland richting Arnhem. Daar is het langzaam blij in stilstaan... tussen de Duitse grens en Arnhem-Noord over ruim 15 kilometer. A27 Utrecht naar Breda. Daar staat 4 kilometer voor knooppunt Sint-Annebos. A28 Uther naar Amersfoort, tussen klopend Rijsweert en de Af en Dolder 6 kilometer. En in Zeeland begint het al druk door op N59 richting Ziedekzee. Daar staat tussen Bruinisse en Ziedekzee 4 kilometer. Toegang tot een wereldwijd netwerk van fiscaal juristen... of een uitnodiging voor een intiem diner met inspirerende sprekers. Een bijzondere private bank biedt u beide. Inzingen de Beaufort...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 Tenminste, als u de mening deelt van de Engelse historicus Sir Cullen Humphreys. Die heeft berekend dat Witte donderdag op woensdag viel. En dus goede Vrijdag op donderdag. En ergo Zaterdag op vrijdag. Het paasweekend is begonnen. Wat hebben ze in de wijk Vollenhoven in Zeist eigenlijk met Pasen? Leeft het daar wel tussen die flats? Zo dadelijk de wekelijkse berichten uit Vollenhoven. En stelt u zich eens voor, tijdens de paasdagen niet meer verplicht... naar uw oude ouders, zonder gêne. Omdat u al weet dat ze al leuk gezelschap hebben. Van Bobby. Oké, okay, Bobby is een robot, maar, maar toch. Ik werp zo dadelijk een blik in de toekomst... waarin zorgrobots worden ingezet voor de oude dag. Ook voor de toekomst oorlogen die niet meer worden uitgevochten door mensen... maar door machines. Tot de tandenbewapende onbemande voer- en vliegtuigen... die conflicten gaan beslechten. De wereldontvanger bericht zo nader. En wilt u zien hoe de klokken van Rome overvliegen? Surf naar degids.fm. De Eerst even KPN. Het telecombedrijf zit in zwaar weer. Door de explosieve groei en populariteit van de smartphones... wordt er minder gebeld en ge-sms'd. Mensen pingen of skypen liever op die mobiele telefoons... via het internet dus, en dat is nagenoeg gratis. Duizenden KPN-medewerkers worden ontslagen om dat verlies op te vangen. Maar ook de klant betaalt de rekening. Want om toch nog geld te kunnen verdienen... past het bedrijf de abonnementen aan. Zo kan het dataverkeer, het internet op die mobiele telefoon dus... straks flink duurder worden. Ik praat erover met Mark Wieringa van bellen.com. Dat is de vergelijkingssite voor mobiele telefonie. Meneer Wieringa, goedemorgen. Ik heb vier minuten. Goedemorgen. De klok loopt. We hebben te weinig rekening gehouden met de mobiele groei, zegt KPN. Hoe naïef is dat? Ja, nou, dat, dat klopt ook niet helemaal. Want ze hebben uh, uh, jaren geleden, wisten ze natuurlijk al... of konden ze weten dat dit soort dingen eraan zaten te komen... Eh, Vodafone en T-Mobile die hebben eh, ook al, al ja, een aantal jaar geleden meegemaakt dat het eh, vooral, vooral T-Mobile heeft dat meegemaakt. Dat hun netwerken heel erg vol begonnen te lopen. Um, dus het is een trend, zeg maar, die, uh, die al van een aantal jaar is. Uh, wat nu nieuw is, is dat heel veel mensen ook uh, berichtjes versturen via het mobiele netwerk. En dus minder sms'en. En dat ze dus ook kunnen bellen via het mobiele netwerk. Um, en ja, daar verdient KPN uiteraard minder aan. Dus vandaar dat ze, uh, en, en waarschijnlijk zijn ze door de snelheid van, die, uh, van ja, de acceptatie van die gebruikers... Daar zijn ze nou door verrast. Ja, dat berichtjes versturen via dat dataverkeernetwerk, WhatsApp... of dat uh, elkaar zien of bellen, mm -hmm. pingen of Skype. Um, dat is natuurlijk uh, in zwang gekomen. En dat uh, raakt zo in zwang dat op een gegeven moment dat dataverkeer een beetje uit de hand loopt. Um, kan KPN overigens zien of ik als klant WhatsApp gebruik? Uh, ja, het is, het is mogelijk technisch gezien dat uh, uh, ze, ze, ze kunnen wel ongeveer zien wat voor uh, data er gebruikt wordt. Uh, daar, daar, daar zijn wel uh, de wel de middelen voor. Uh, wat, ze, wat ze ook willen gaan doen is dan vanaf de zomer komen ze met nieuwe abonnementen waarbij ze daar uh, extra kosten voor in rekening willen brengen. Hoe ze dat precies gaan aanpakken, dat is nog onduidelijk. Wel... Alleen voor WhatsApp extra kosten? Alleen voor het pingen extra kosten? Alleen voor het skypen? Ja, en dat is natuurlijk eigenlijk heel vreemd. Want dan moet je je voorstellen dat stel dat je een, een zelf kabelabonnement hebt... waar je laten zeggen 20 euro per maand voor betaalt... Maar dat je dan nog uh, 1 euro extra uh, uh, moet betalen per e-mailtje wat je verstuurt. Dat is natuurlijk een hele rare situatie. En hoe KPN dat precies wil oplossen, uh, dat lijkt mij gewoon heel erg moeilijk. Uh, hè, dat ze het kunnen zien, dat is één ding. Dat ze het kunnen blokkeren, dat is waarschijnlijk ook niet zo ingewikkeld. Maar om uh, daar extra kosten voor in rekening te gaan brengen. Dat lijkt mij dat als ze dat kunnen, dan wordt dat uh, ongetwijfeld een race tussen KPN aan de ene kant... en de gebruikers en de makers van die, uh, die apps aan de andere kant. Want die gebruikers van die apps die gaan ze dan zo slim maken dat KPN het niet meer kan zien? Precies. Dat, daar zijn heel veel mogelijkheden voor. En uh, als, als mensen dan niet meer kunnen, kunnen Whatsappen, dan gaan ze een andere applicatie gebruiken. Als die ook wordt geblokkeerd, dan gaan ze via Facebook een berichtje sturen. Hè, ze, KPN kan het heel vervelend maken voor de gebruikers, maar het, het, het blijft een, uh, een hele moeilijke race. Overigens, hoe kan KPN dat zien dat ik Whatsapp? Um, nou, hoe ze dat technisch kunnen zien, daar zou ik je niet alle details voor kunnen geven. Uh, waarschijnlijk kunnen ze dat zien aan de, uh, aan de locatie uh, waar dat WhatsApp-bericht naartoe gestuurd wordt of waar dat vandaan komt. Uh, maar goed, uh, als WhatsApp niet meewerkt aan het blokkeren uh, van hun eigen diensten... Uh, en die reden hebben ze natuurlijk uh, om dat niet te doen. Dan kunnen ze zelf ook het zo moeilijk mogelijk maken voor KPN om, uh, hè, om die locatie dan weer te verplaatsen. Maar in ieder geval is het de bedoeling van KPN dat uh, mensen weer gedwongen worden om bijvoorbeeld ouderwets te gaan sms'en. En als ze dat dan niet doen, dan moeten ze meer betalen voor het internetverkeer. Ja, precies. En uh, dat lijkt mij dus inderdaad een, een, ja, een heel, moeilijk, heel moeilijk uitgangspunt. Wij raden dan ook uh, mensen zeg maar, die, uh, die graag willen whatsappen of die graag gratis willen bellen via het mobiele internet. Aan om uh, uh, nou ja, uh, voordat KPM met die nieuwe abonnementen komt in de zomer, nu nog te kijken of je een abonnement kan nemen met uh, een onbeperkt mobiel internet. En uh, daar hebben we uiteraard op Belde per nog al een overzicht van. Want het, het is waarschijnlijk uh, zo dat je als, je, als je echt mobiel internet als je daar een goede bundel voor hebt, en uh, ja, jij, dan, dan kan je in principe gewoon via dat via die ene bundel. Uh, kan je zoveel mogelijk uh, bellen en uh, sms'en, uh, als je maar wil eigenlijk. Maar het spreekwoord geldt hier ook, hè? Denk ik als één schaap over de dam is, dan volgt Vodafone, T-Mobile, et cetera. Dat zou kunnen. Alleen als ik dan uh, bij Vodafone of T-Mobile aan het hoofd zou zitten... dan zou ik zeggen, we bieden gewoon een abonnement aan uh, voor 20 euro... of voor 10 euro onbeperkt, uh, whatsappen, skypen, wat dan ook. En uh, dan, meneer Biengaar. Uh, ja? Het is duidelijk. De okay. zoomer is gegaan. De vier minuten zijn om. Hartelijk dank. Prima, graag gedaan. Radio 1. Iedere week doen we verslag op deze plek van het leven in de zijste flatwijk Vollhoven. Er wonen meer dan 40 nationaliteiten op die vierkante kilometer en op die vier Pasen. Joost Tilgenhof, je bent op zoek gegaan. Wat kwam je tegen? De paashaas kwam ik tegen. Oh ja? ja, op de openbare basisschool uh, op Dreef kwam ik hem tegen. Met een zonnebril en uh, mooie bruine oren. En een heleboel uh, enthousiaste kinderen. Die kinderen, veel van die kinderen zijn moslim. Dus die krijgen van huis uit niet het, het, de oorsprong mee van het paasfeest. Maar toch probeert die school dat wel te doen. Hè, dat ze niet nu zomaar twee weekjes vakantie krijgen. Maar dat ze ook weten waarvoor ze die vakantie krijgen. Een beetje, ja. Dus ze ja. krijgen wat educatieve spelletjes. Waarmee paaseieren verdiend kunnen worden. En de paasaas die legt zelf uit wat de spelregels zijn. Alle kinderen doen een speurtocht... ...moeten letters verzamelen aan de hand van opdrachten... ...die duidelijk vallen in het kader van wereldverkenning. Uh, Verzin, tien rijmwoorden op het woord ei. Kom op jongens. I. Zij. Eén. Zij. Hij. Blij. Nee. Klein. Blij. Klein. Klein. Zijn. Frankenstein. <laughs> hij. Vrij. Uh, Mij. Blij. Nog één. Uh, Rijsterbrei. <laughs> Kinderen verkennen de wereld voor de paashaas dan ontstaat er een hele rij met lettertjes. Die moeten ze in de goede volgorde zetten. En als ze de zin in de goede volgorde hebben en aan mij vertellen... Dan mogen ze een eitje ja, pakken. Als het paas is, hebben we voor keuze. En dan moeten we opgaan en zo. tafels schoonmaken. Ja. <laughs> wat doen jullie met paas? Thuis. Gewoon eten met z'n allen en spetjes doen. Wij vieren geen paas of zo. Maar toch misschien niet, voor wel. lol, misschien dat moeder dan een paar chocolade eitjes haalt of zo. Maar verder doen niet iets speciaals of zo. Nee? Nee. Schiet het al op met de eieren? Nee, nee we tellen steeds. Maar ja. we komen steeds op 51. Dus ja. ja. ja wat, wat, wat moet je hier doen dan? Ja, je, ja, je moet vogels een vogels stellen. stellen. Oh, Oké, okay. er ligt hier een tekening met allemaal vogels. Steeds je... is het te veel en dan gaan we naar de juffrouw en dan is het fout. Ik ga niet voor zeg maar, ik weet het antwoord wel. Oké, dat weet weten. ik. dan? Dit zijn geen vogels! Ja, wel, maar Dit zijn bladeren. bladeren. Dat is een vogel. En ja, dit misschien... ook moet je tellen. Nee, misschien dit niet. Dit zijn bladeren ja. en vogels. Dus. Ze willen in de maling niet. Ja. Dus min deze. Ja. 36 vogels. Vier jammer, jammer. Nee, je mag niet raden. Dat moet je opnieuw doen. Ik vier geen Pasen. Ik ben uh, Arabisch. Als jij aan Pasen denkt, wat denk je dan aan? Uh, dat het leuk is en uh, dat de paaseieren erbij hoort en zo. En dat ik lekker uh, van, uh, bij Pasen met uh, chocola ga genieten en zo. Wat doe jij met Pasen thuis? Ik? Niks. Niks? Nee. Ik word allemaal slim. Maar je weet wel waar Pasen over gaat? Nee, Pasen weet ik niet echt. Nee? Dat is wel leuk. Uh, nee, ik doe niet aan Pasen. Je doet niet aan Pasen? Ik geloof. Bij suikerfeest gaan we speciaal eten, schapenfeest en nog andere feesten voor uh, mijn geloof. Oh, dat is goed! 23 jee, snel! We hebben nu van een, dat had het antwoord goed. 3, dat is van die vogels? Ja, 23 was jee. Yeah. Dat wordt een zin dan. Ohoen hoen zij, de, puntje, puntje, puntje. Die eerste vijf letters, daar staat ohoen. hoen Ken je dat woord? Ohoen. hoen Nee nee, nee, nee, nee, Misschien moeten we in stukjes gaan hakken en dan wordt het een zin. Nee. Uh, of misschien ja. moet je het gewoon achterstevoren oh. lezen. Kan ook. En, en nee. hebben jullie alles? Nee. Nou, kom op, snel dan, hè. Okay. De paashaar staat daar in zijn bruine pak en zijn rood-groene overal. Nou, moet je kijken of je die tweede letter kan vinden. Proberen, proberen snel te doen. Misschien kan een van de anderen je helpen. Kijk, echt heel verlangend in die mand, hè? ja. Daar zit uiteindelijk de tractatie. Goed meeluisteren, want je moet zeggen of het klopt of niet, hè? Oh ja, zij de kip. Heel blij. En het laatste stukje is helemaal goed. Het begin is niet goed. Dan doen we leuke opdrachten en gaan we ook leuk samen eten. En wat eet je dan? Eitjes. Gekookte eitjes? Ja. Chocolade-eitjes? Nee, geen chocolade-eitjes. Eieren zoeken? Ja, dat doen we ook soms. En schilderen? Nee, dat niet. nee, niet. schilderen. Niet. En je hebt vakantie hè? binnenkort? Ja, binnenkort. En wat ga je doen op vakantie? vakantie? Dan gaan we eens naar de McDonald's. Dus Pasen is McDonald's voor jou eigenlijk een ja. beetje. Oké, okay, Veel doei. plezier. Maar het is leuk dat er nu steeds meer ouders ook zijn. Hè? Hey, Maakt wel het, wel het wel Paasfeest leuk. dan ook tot een feest van ons allemaal? Hè? Ja, precies. Ja, dat is dus wel, wel leuk. leuk. Wat doen we bij deze school? Nou, ik ben een van de voorleesouders. Uh, en uh, ja, de kinderen zelf hebben boekjes bij zich. Ja, we zitten op een bank en dan zitten ze naast me, twee naast me. Ja. Nou, en dan worden de verhalen verteld. Ja, de ja. En het paasverhaal, past dat dan eigenlijk ook in? Als je daar op aanstuurt, hè, je zit dus nu in die goede week. De goede week, hoezo is die dan goed? Ja, we hebben toch mooi weer. Ja, nee, maar... Hè, en dan probeer je toch hen ook iets mee te geven van hoe dat in een katholieke kerk hoe die beleving daar is, dat ze dus praten over de goede, goede week. En, en... Wij, wij vertellen ook aan alle kinderen waar het paasfeest voor is. Dat het dus te maken heeft met Christus en met... Nou, zij willen dan in ieder geval aanknopingspunten met de Koran hebben. Het is ook heel dom als wij daar tegenin zouden gaan. Maar in hun beleving is het alleen maar goed om ze ervan bewust te maken... dat andere mensen die een ander geloof hebben, dat op deze manier vieren. Het is, nou, dat... leuk, het is leuk als ze twee weken vakantie hebben... Maar het is wel leuk als ze ook weten waarom. Oh, het leuke is als je aan kinderen van deze school, die bijvoorbeeld heel veel doen mee aan Ramadan, ja, ja. kan uitleggen dat de Ramadan te vergelijken is ja. met de vaste tijd. Ja, ik vind van wel. Nou, en als ze dat weten, dan gaan ze misschien wel anders naar elkaar kijken. En dat, dat is zou, wel leuk. Nou, dat zou wel ja. al een hele stap ja. vooruit zijn. Ik denk dat er weer kinderen met een oplossing komen. Oh, Ali, oh Ali. Even wacht, even Ali. wachten, Lees voor. Oh, een zei de kip heel blij. Klopt dat? Ja. Zijn jullie het allemaal mee eens? Ja. Oké, dan mag je een eitje pakken. Mag je pakken? Nee, eruit. Ja, ik heb een liefde. Eentje, hè? Dank je. Oké, heel goed. Pasen in Vollhoven. Volgende week meer over die flatwijk en zijst. Joost Wilgenhoff, goede Pasen. Dank je. Ja. Ja, fijn. Ik ben vanochtend opgestaan met een liedje in mijn hoofd. De dijk. Je kent dit. Ja.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 En het plotseling gaan waaien, ook alweer Helder van de kroeg, waar de vaten rustig wachten, die de reis. We're oh. En de gaten gaan niet dicht. Wil geen mensen aan geloven, morgen wordt het god weer licht. Als het God, dan god het goed. Niet te sluiten, niet te sturen. Duurt dagen, duurt de uren. Als het God, dan volgt het goed. Als het vol. En het vervelende is dat heb ik nou de hele dag weer in mijn kop zitten. De dijk met als het golft, dan golft het goed. De gits.fm. My name is Robert Robot. Some people think that robots are a bad thing. I can proven you wrong. I'm designed to protect people from harm. I deserve the respect. That give each other. aan het woord robot, robot, Amerikaans speelgoed uit de jaren 50. Mensen hebben het niet zo op robots, zegt hij. Terwijl ze voor ons wel zijn, zijn geschapen. Nu, ruim 60 jaar later, komen robots nog steeds maar sporadisch voor in ons leven. Maar dat gaat spoedig veranderen. Tenminste, dat denkt Stefano Stramignoli. Hij is hoogleraar Robotica aan de Universiteit van Twente en zit hier bij mij. Dag, meneer Stramignoli. Hallo. Hallo. Um, binnen ieder ja, binnen, binnen, binnen, binnen drie jaar, vier jaar, zeven jaar, twaalf jaar, heeft iedereen een robot? Ja, het is afhankelijk van uh, welke robot. Uh, ik denk dat uh, heel kort, binnenkort een paar jaren, veel meer mensen zullen een uh, automatisch stofzuiger thuis hebben. Dat is ook een robot. Een automatische uh, stofzuiger, wat doet je ja, dan? Ja, uh, dat zet hij gewoon neer en uh, ga je op je werk, kom je terug, is stofgezogen, alles is... Uh, ook onder de bank? Uh, ja, ook onder de bank. Als tenminste de robot laag genoeg is. <laughs> In mijn bank op pootje staat al. Dus uh, het is, uh, ja, er zijn wel begrenzingen. Maar, uh, die wordt ontwikkeld op er. dit moment. Ja. Nee, die kan je zo, uh, zo gaan kopen. Als je bij de Mediamarkt gaat, bij wijze van spreken, dan kan je zo kopen. Oh, nou, ik, ik hoor wat nieuws. En wat nog meer? Uh, de design, dus, iRobot is het dus, de de meeste verkocht. Maar als je dat bij beurzen gaat, uh, internationaal. Er zijn er dan echt tientallen. En de goede nieuws is dat Philips nu ook op de markt wereldwijd komt. Ze hebben het in Frankrijk nu als markt geprobeerd. En dan Philips gaat ook die markt in. Met de stofzuiger? Met de stofzuiger. En wat, wat komen er nog meer voor robots? Dat is even de vraag. Wat is de... Healing Application, dat iedereen uh, vraagt zich. Uh, in Robonets, dat is een uh, gemeenschap die ik dus uh, leid... Uh, waar dus uh, alle bedrijven in de universiteit bij zitten. En niet alleen maar, maar ook uh, mensen die in de politiek uh, betrokken zijn. We proberen inderdaad te kijken welke kant uh, op gaan. En ja. uh, zeker de zorg zal zeer waarschijnlijk een, een gebied... waar robots uh, veel kunnen betekenen. Er komt een robot in de zorg. Dus ik zie geen uh, zuster van de thuiszorg meer. Of een verpleger. Maar er komt een robot naar mij toe. Bah, bah, bah, bah. Oh. Nou, dat, uh, het is misschien niet het beeld. Dat, dat, uh, maar het idee is natuurlijk wel zo dat demografisch... hebben we een groot probleem. Het is erkend. Er zijn rapporten van de United Nations... Uh, waar wat uh, duidelijk is dat Japan het grootste problemen krijgt. En daarna komen wij en dan Amerika. En dan met de vergrijzing. In, met de vergrijzing. Ja. En uh, dus er, met de gezondheidszorg. want dat, Ja, dat precies. Dat, verlengde. Er zullen niet genoeg mensen zijn die, die kunnen, kunnen zorgen voor, voor de ouderen. Dus uh, wat, wat moet je doen dan? Hè? En, uh, robotica biedt mogelijkheden. En dan moet je niet direct denken aan, aan een soort humanoid... naast je bed zit en een ding voor je doet. Maar uh, meer aan, aan, aan systemen dat uh, bijvoorbeeld mensen die alleen wonen... kunnen ondersteunen. Er loopt dus niet een robot die lijkt op je mens door, door je huis... maar er is wel iets dat lijkt op een robot. Hoe ziet die eruit dan? Nou, Je kan voorstellen dat bijvoorbeeld uh, op villages... een soort uh, kleine karretje. met uh, misschien inderdaad een hoofd... Hè? dat uh, ontwikkelen we in Twente zo'n hoofd voor zo'n project... die eigenlijk een 3TU-project heet, Bobby die die doel heeft en, en die, die kan mensen volgen in huis... en dan kan detecteren of iemand faalt bijvoorbeeld. In het geval dat iets mis is, kan automatisch een dokter inschakelen... dat via de ogen van, van de robot kan zien wat aan de hand is. Dat is een voorbeeld. Maar dat hoeft niet per se als mens de route te zien. Het is wel verstandig dat bepaalde voor de human-machine interaction... voor de communicatie met de robot dat een beetje herkenbaar is. Hij moet een beetje lijken op een mens... Uh, een beetje, maar niet te veel. Waarom het is, niet? Het is bekend. Uh, een bekende verschijnsel dat uh, uh, als er te veel uh, als mensen daaruit uh, komen te zien, uh, dat uh, wordt uh, ervaren als uh, uh, scary, hè? als, als uh, ja. Beangstige. Beangstige, en of uh, wekt bepaalde verwachtingen die dus uiteindelijk niet waar kan maken. Dus dat is goed om. Wel een beetje, maar niet te veel, zeg maar. En Bobby gaat s nachts ook slapen of uh, doet hij ondertussen de afwas? Nou, uh, voordeel van robots is dat uh, ze hoeven nooit te slapen, natuurlijk. Ze moeten nee. alleen een beetje energie, maar stopcontacten genoeg in het huis, zou ik zeggen. Uh, en dan en, uh, afwas is, is een hele moeilijke proces. Dus dan moeten we niet zo ver denken direct. Nee, dat uh, zijn maar... hele eenvoudige dingen die die kan. Ja, maar Even controleren de... of de medicijnen worden ingenomen. En... Ja. Ja, als, er, als er gevallen wordt, dan waarschuwt hij de dokter. En de dokter kan dan door zijn ogen kijken. Ja, en spelen, spelen met de mensen. Ik bedoel, wat, het is bekend... Dat spelletjes men... spelen? Ja, natuurlijk. Uh, kijk, de, okay. onderhouden. Mensen onderhouden. Mensen die alleen zijn, uh, cognitief doen er niet veel. En, en uh, dat is problematisch, omdat de verhouderingsproces gaat sneller. Uh, Zo'n robot kan, uh, kan uh, zeker uh, spelletjes spelen. En, uh, maar het kan hij doen doen lingo? Uh, bijvoorbeeld verhaaltje vertellen. en, en, en uh, uh, uh, uh, Met kaarten en zo on en zo so Ja, dat, dat heeft je zo raar gezegd. Maar dan vertelt hij op die manier een verhaaltje. dan word je natuurlijk gek van, of niet? Ja, moppen misschien. hè? Dus, uh, even, dan, dit soort dingen. Ze kunnen natuurlijk technisch. Maar zijn moment... ouderen hier blij mee, denkt u? Mensen die hulpbehoevend zijn, zorg nodig hebben? Ik denk het zeker. Uh, ik ben ervan overtuigd zelfs. Uh, het is altijd een vraag dat ik krijg. Is, is dat niet zielig? Dat mensen alleen in plaats van mensen naast hebben, dan weer een robot. Uh, denk ik niet. Uh, uh, een van de redenen is simpelweg dat het is, kan voor bepaalde mensen... heel confronterend zijn om niet in staat te zijn om bepaalde dingen te doen. En zeker met een andere mens. Al als je een robot hebt, dan ben je meer zelfstandig. Uh, dat is een machine, dat wordt dat vaart als een hulpmiddel. Uh, als ja. iemand die dan niet meer goed kan lopen, uh, krukken of een rolstoel... Dat is heel fijn. Is Bobby duur als hij straks op de markt komt? Dat is een, een hele goede vraag. Natuurlijk uiteindelijk succesvol daarmee bepaald. Het is wel zo dat uh, dankzij de ontwikkeling van ICT... Uh, alle kosten van technologie zijn behoorlijk naar beneden gegaan. En dus, ik geloof, we volledig in de komende jaren dan veel uh, zullen zien. En de mogelijkheden zijn. Er is nu de kwestie van hoe bouwen we de businessmodellen om Bobby en andere van dit soort ontwikkelingen. Nou goed, dat, dat wordt allemaal uitgemaakt in dat hele grote netwerk... dat u ja. aanstuurt namens de Universiteit van Twente. Nou worden er, al, uh, worden er al veel robots gebruikt, maar alleen in specialistische omgevingen... bij op operaties bijvoorbeeld, wordt gebruik gemaakt van de Da Vinci operatierobot. Wordt er meer gebruik gemaakt van dit soort robots in de gezondheidszorg? Uh... Dat we op het moment echt gebruikt is de, de, de Intuitive Surgical Da Vinci is, is het enige echte robot die gebruikt wordt. Maar er gaat veel gebeuren. Andere ontwikkelen, bijvoorbeeld uh, in mijn lab uh, werken, is uh, flexibele instrumenten. Dus uh, voor kolonoscopieën bijvoorbeeld. Hè. Er is, uh, is bekend dat een van de grootste uh, bosdoener voor, voor, voor, voor kanker is, is in de kolon. Dus, in de in de zeg maar in de colon in de in de via de anus aan uh, wordt gekeken en daar wordt vormen van van tumoren uh, ontdekt ja en uh, en we proberen dus instrumentarium te ontwikkelen die dus de de de, de diagnostiek veel vereenvoudigt dus robots ze zijn ook robots die worden telege manipuleerd zoals de da Vinci maar je moet dan toch een steriele omgeving hebben Dat, nee niet mee... voor niet voor uh, voor niet de voor. niet voor de transluminaal uh, eh, eh, sorry nee. een, wat het heet luminaal dus binnen de, de, de colon, hè, maar al natuurlijk als je dan nog verder wil gaan. En die zijn heel veel ontwikkeling daarin. Dat is iets dat heet nood. En, uh, en dat betekent iets dat is een hele lange verhaal. Maar wat, wat het de idee is dat je door natuurlijke opening van het lichaam de bouwkolten inkomt. En, en bijvoorbeeld een, een, een gasblazenverwijdering doet. Het is wel gebeurd in... Dan gaat je galblaas er in één keer uit. Dan uh, doet ja, er het, is, het, werk. Uh, het is wel gebeurd in uh, Domarusco in Montpellier. Het is een uh, galblaas uh, buiten lichaam gebracht via de vagina. Van een dame uh, van 38. En die is, soort, die is op experimentele wijze. Maar die kant gaan we dan natuurlijk op termijn. Heel interessant. Ik praat zo meteen met u door, meneer Stramignoli. Hooglega Robotica aan de Universiteit Twente over een minuut of vier. Zou het kunnen dat robots nog meer van ons overnemen? Bijvoorbeeld het oorlogvoer. En Wim Ouderwiernink is weer terug uit Shanghai. Daar bezocht hij de Autoshow. En straks is Wim Ouderwiernink hier. De hoofdpunten van het nieuws met Lieselot Thomassen. Radio 1. Het NOS-journaal.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 maar het stil komen te liggen omdat toeleveringsbedrijven in het rampgebied niet genoeg auto-onderdelen konden leveren, en dat is nieuws op dit moment. En dit is de ANWB verkeersinformatie. Zoals verwacht, begint het al aardig druk te worden. 30 files, buiten opgeteld 100 kilometer. Veel vertraging op de A1 Amsterdam naar Amersfoort, 5 kilometer tussen Knoop het Watergasmeer en Muiden. A12 Den Haag naar Utrecht. Bij Zoetermeer 3 kilometer. Daar staat een auto stil. En die blokkeert bij Zoetermeer de rechte rijstok. Er zijn veel Duitsers onderweg op de A12. Duitse grens richting Arnhem. Daar rijdt het langzaam over 15 kilometer tussen de grens en Arnhem-Noord. A27 vanuit Utrecht naar Breda. Voor het knooppunt Sint-Annebos 7 kilometer. En op A28 Utrecht naar Amersfoort. 5 kilometer tussen knooppunt Rijsweert en de Afrit Den Dolder. En in zeeland begint het al aardig druk te worden op de N57 richting Oudorp. Er staat bij helft sluis 3 kilometer en op de N59 richting Zierikzee... daar staat tussen Nieuwekerk en Seroskerken 5 kilometer. Radio 1. De gids.fm. Met Felix Burdefs. Wat was hot en wat was not in Shanghai? En dan bedoel ik niet het eten daar met de autoshow. Wim Oude doet zo'n verslag. En oorlog voeren met losse handen. De robots nemen het over. Zometeen in de wereld ontvangen. Bij mij aan tafel nog steeds Stefano Stramignoli, hoogleraar Robotica in Twente. En dat onderzoek van u naar robots, richt, richt zich dat uitsluitend naar het gebied van de gezondheidszorg? Of strekt het zich uit naar meer terreinen? En naar meer terreinen. En een andere belangrijke tak van sport is, is inspectie. Uh, dus bijvoorbeeld, uh, we zijn bezig met een robot voor inspectie van gasleidingen... voor de lage druknet. Uh, voor grote druk zijn er al systemen ontwikkeld. Uh, maar het probleem is dat, wordt in Nederland is, is wettelijk verplicht... om, om de, de, de gasleiding te inspecteren van buitenaf. Maar het is heel onnauwkeurig En als er een lekkage is, misschien meet je het niet eens. Nee. En nou, een jaar daarna gebeurt een ontploffing zoals in Amsterdam. En vooral, stel dat het wel ontdekt is, en dan moet je dan repareren. Dan weet je niet precies wat het is, dus dan moet je een hele grote gat gaan graven. En nou, verkeerproblemen, et cetera, et cetera. Wat we nu doen, bijvoorbeeld, is een, een robot ontwikkelen, die dan binnenuit, dat wordt in de gasleidingen, gaat hij rijden, zeg maar, met een aantal van die robots. En dan kan, eh, nog voordat een lek ontstaat... kan bijvoorbeeld detecteren een buiging in de buis... die bijvoorbeeld is, is, is ontstaan door, door een wortel van een boom die daarop drukt. Ja. En op termijn... In lekkage zou veroorzaken. Dat zijn rijdende robots die gaan doen zo'n gasleiding. Dat klopt. Het is niet zo dat ze bij mij tot en aan het gas van huis kunnen komen? Hè? En niet zo ver, maar wel heel dicht in de buurt. Dus de, de, de lage uh, gasnet zijn uh, leidingen dat is uh, zeg maar een kleine, <laughs> denk ik een centimeter of zes of zo. En die robot kunnen daarin. Dus ze kunnen echt behoorlijk dicht bij een woning. En dat gebeurt dus uh, door middel van inspectie. Zijn er nog meer voorbeelden van andere terreinen of van dit terrein? Uh, ja, inspectie. Een ander project bijvoorbeeld, we hebben een Europese project, is uh, Air Robot. Er zijn vliegende robots die worden telege-manipuleerd om inspectie van grote infrastructuur te doen. En, en uh, er zijn bijvoorbeeld uh, um, plants, furnaces, uh, wat energie gewekt wordt. Uh, nou, de metalen, de behuizing moet geïnspecteerd worden. Ja. Voor veiligheidsredenen, natuurlijk. En het is moeilijk bereikbaar. Uh, en uh, in die manier kan je gewoon een robot. Telen sturen, zeg maar een soort spelletjes. Je kan je over die fabriek laten cirkelen. En, ja, laten en kijken dan heeft het een, een klein armpje erop met een sensor. die meet of de metaal, de behuizing nog goed is. En daar kan je gewoon van een, rustig vanuit een stoel. met een, iets op je hoofd, die dus het beeld geeft van de locatie waar de robot zich bevindt. kan je het een en ander gaan doen. Maar de, de robots die onder andere door de Universiteit van Twente mede ontwikkeld worden, die worden ook vaak ontwikkeld door de militaire industrie. En is er een uitwisseling? Vindt er een uitwisseling plaats? Uh, nou, militaire, met name in de VS, hè, dus alle onderzoek, uh, niet alleen robotica, maar robotica speelt meer, uh, continu een grotere rol. Is de Department of Defense en DARPA financiert heel veel uh, projecten daar. Uh, er is een bedrijf die is Trouwens, het precies hetzelfde als de vacuum cleaner. De stofzuiger, heeft ontwikkeld, de iRobot. Hebben ook de Packbot ontwikkeld. En die zijn diegenen die dus uh, soms op televisie zijn gezien in Afghanistan. Die zijn robots die worden dan in, in, in de, uh, voor inspectie... waar dus gevaarlijk is met camera worden naartoe gestuurd. Zijn dat van die vliegtuigjes? Die nee, onder... die zijn een soort uh, ja, kleine mobiele robots. Die worden op de grond gegooid. Ze ah, zijn heel robuust. En die zijn trouwens ook gebruikt in Fukushima voor de, uh, voor, uh, de inspectie van de Centraal op afstand. Maar die, al die technologie die u ontwikkelt, uh, gaat u die straks doorverkopen aan de militairen? Ik niet. Het is, het en is de rest natuurlijk... van het consortium waar u voor werkt ook niet? Uh, nou, het punt is natuurlijk, uh, uh, het is een ethische vraag. En, en uh, zelf wil ik niet aan bijdragen aan de, aan, de, aan de moorden van mensen... Maar hoe je bent of keer technologie eh, die ontwikkeld wordt voor een goed doel, zal door mensen voor andere doellijnen gebruikt kunnen worden. Ik ga er verder over praten in de wereld ontvangen. Stefano Stramignoli, hoogleraar robotica aan de Universiteit Twente. Hartelijk dank voor de komst. Graag gedaan. De den Het gaat niet over zorgrobots, maar oorlogrobots nu. Ja, want het lijkt erop dat uh, science-fiction in rap tempo werkelijkheid wordt. Je kent waarschijnlijk wel de Terminator-films. Ja. Nee. Ja. Ik, ken ja, van, niet, ik ken ze van naam, ik heb ze nog nooit gezien. Nee. Ja, Terminator-regisseur James Cameron. Een uh, beroemdheid natuurlijk in Hollywood. Die stuurde eergisteren uh, een Twitter-berichtje de wereld in... om de mensheid te waarschuwen. En dat haalde het nieuws. Terminator-director James Cameron alerted the world via Twitter... that according to his movies, Skynet has officially become self-aware. Meaning nuclear holocaust and death at the hand of laser-wielding robots. Ja, dit bericht gaat dus eigenlijk over Skynet. Dat is een uh, futuristisch computersysteem van het Amerikaanse leger. Althans in die science-fiction films oh. in Terminator. En volgens het script van Terminator werd Skynet... op 20 april 2011, eergisteren dus, <laughs> actief. Uh, Skynet is een kunstmatige intelligentie... en die komt eigenlijk zelf tot de conclusie... Uh, dat de mensheid de grootste bedreiging vormt. En ja, Skynet die stuurt dan in, in iedere Terminator-film... zo'n heel leger van die robots erop uit... Ja, om de mensheid uit te moorden. Maar waar sloeg dat bericht van die regisseur, James Cameron, nu op dan? Ja, dat, dat was een beetje een grap, denk ik. Maar je kunt Cameron's waarschuwen ook wel wat serieuzer nemen. Het zit zo dat die robots die nu door het leger worden ontwikkeld... die worden steeds slimmer. Um, en over niet al te lange tijd gaan ze misschien zelfs wel lijken... op die zelfdenkende robots uit de Terminator. Nou, als je kijkt naar die legerrobots van vandaag de dag... nou die hebben nog wel een lange weg te gaan. Die zijn nog niet zo heel slim, die hebben nog niet zoveel hersens. Bijvoorbeeld die onbemande vliegtuigjes, de drones... die je kent uit uh, Afghanistan en uh, ze worden nu ook uh, in, uh, in Libië ingezet. Die zijn tamelijk dom. Waarom zijn ze zo dom? Nou, die hebben nog een, een bestuurder nodig. Hè? Die, die Predators, die, die Reapers, dat zijn die vliegtuigjes. Die worden van afstand bestuurd. Dus dan zit er zo'n techneut, een piloot, achter de knoppen. ergens nou, gelukkig. In een, in een container in Nevada. En die bestuurt dan over een afstand van 7000 kilometer dat vliegtuigje. Met, hij heeft een digitale kaart voor zich. Met een paar klikken daarop kan hij dat vliegtuigje de goede kant op sturen. Met camera's ziet hij bijvoorbeeld een mogelijk doelwit op de grond. En daar kan hij dan raketten op afschieten. Op bijvoorbeeld Talibanstrijders. Dus nou, inmiddels hebben we ook Britten en Italianen een aantal van zulke soort vliegtuigjes. En heel veel andere landen willen ook dat ja, soort robotvliegtuigen. Waarom willen ze die allemaal dan? Ja, er zitten wel wat voordelen aan. Ze zijn goedkoop. Ze kunnen bijna een, een dag in de lucht blijven... Uh, om te observeren en aanvallen te doen. En dat is veel langer dan een straaljager. En natuurlijk, als zo'n drone wordt neergeschoten... Ja, dan die piloot zit veilig achter zijn bureau eigenlijk. Hè, dus er is niks aan de hand. Nou, op dit moment staan die onbemande vliegtuigjes nog in de kinderschoenen. Dat zegt generaal Dave Deptula van de Amerikaanse luchtmacht. We are today. Uh, with remotely piloted aircraft where we were about in the 1920s with manned aircraft. We're in the early stages of exploiting their capability. Ja, die generaal die zegt dus eigenlijk... die onbemande vliegtuigjes bevinden zich nu in een stadium... dat je kunt vergelijken met de luchtvaart in de jaren 20 van de vorige eeuw. Dus ze zijn nu aan het ontdekken wat ze allemaal wel niet kunnen, die drones. En die ontwikkelingen gaan razendsnel. Er wordt ook volop onderzoek gedaan naar autonome systemen. Autonome systemen, dat zijn die uh, Terminator robots... die zelf de trekken kunnen overhalen. Nou, zover is het nog niet. Uh, het gaat nu vooral om robots die wat zelfstandiger kunnen bewegen... die wat meer uh, zelf een weg kunnen zoeken. Van A naar B, niet iedere keer tegen een obstakel. Aanrijden en mocht zo'n robot worden ingezet in vijandelijk gebied en iemand tegenkomen, vriend of vijand, dan is er nog altijd een soldaat hè, die mee zit te kijken achter de knoppen die bepaalt: is het vriend of is het vijand? Ga ik schieten of niet? En volgens die generaal uh, Deptula blijft dat een menselijke beslissing. Er will always be a human in the loop, There is no proclivity to turn over the conduct of warfare. Uh, a bunch of automated systems. Bij die beslissing dus, als het gaat over leven en dood... daar blijft altijd een mens bij betrokken. De, de generaal zegt, we gaan oorlog voeren, niet overlaten... aan een stel geautomatiseerde systemen. Maar kunnen we daarvan op aan? Nou, de, de Britse robotica-professor Noel Sharkey, die denkt van niet. Hij verwacht dat er in de nabije toekomst... zoveel van die robots op het slagveld worden ingezet... dat hun menselijke bestuurders, die piloten, die chauffeurs... die schutters achter de knoppen, dat ze het allemaal niet meer kunnen bijbenen and they're going to have to make decision at lightning speed as to whether to shoot these people or not. And that's going to be impossible, I think, for a person to do. So I don't think it would be too long before they make that autonomous. But it's not any surprise. I think everybody believes that it's, that's where it's going. And maybe a lot sooner than what people think. Ja, die professor Sharky, die voorziet dus dat de robots op het slagveld autonomie krijgen. Dus zelf over leven en dood beslissen. En hij denkt ook dat die ontwikkeling van die autonome systemen sneller gaat dan veel mensen verwachten. En precies om die reden uh, verscheen onlangs een rapport van een denktank van het uh, Britse ministerie van Defensie. En die denktank die zegt: de ontwikkelingen gaan zo hard dat de generaals die het beleid uitstippelen... ook dat ze beleid snel moeten gaan maken... voor het militaire gebruik van autonome robots. Want daar zitten nogal wat haken en ogen aan. Noem er dus wat. Nou, bijvoorbeeld deze. Uh, wat als zo'n uh, zo autonome robot, geheel op eigen houtje dus... op het slagveld wordt ingezet, het is oorlog. Zo'n robot komt een, een bus met schoolkinderen tegen. En wat als hij die bus met schoolkinderen aanziet... voor een vijandelijke tank en het vuur opent? al die kinderen dood. Nou, een, een militair die dat doet... Hè, die het vuur zou openen op, zo op schoolkinderen... Ja, die zou een oorlogsmisdaad begaan. Maar ja, hoe zit dat met zo'n robot? Kan die vervolgd worden? Nee, dat kan dus niet. Uh, en die robot heeft waarschijnlijk ook helemaal geen kwade zin gehad... want die ziet alleen maar enen en nullen. Dus waar ligt dan de fout? Waar is de fout gemaakt? Is dat de programmeur geweest? Hè, de, de ontwerper van die robot? Dus het, dat soort vragen, daar moet een antwoord op worden gevonden. Dat zegt die Britse defensie defensiedenktank. Want anders dan... Gaan we mee in een maalstroom van techniek... en eindigen we misschien in een Terminator-achtige werkelijkheid. Want dat kan inderdaad gebeuren, hè, meneer Stramignoli. Jazeker, maar dat is een kwestie van wie nemen de, ver de verantwoordelijkheid. Hè? Ja. Ik bedoel, we, we zouden nu technologisch gezien een auto kunnen laten rijden... zelfs, en achter de krant zitten lezen. Het kan wel. Technologisch gezien. Maar ja, het heerlijk lijkt me dat gewoon. Dat, dat lijkt, lijkt me ook heerlijk. Maar... maar wie is verschuldigd als er een ongeluk gebeurt? Dat, die soort vragen u, zijn het. Dat... Want u hebt het uh, ding geprogrammeerd. Ja, dat is makkelijk gezegd. En het effect kan natuurlijk alles optreden. Dus dit zijn ook in een normale civiele situatie problemen. Hartelijk dank. Willem Frank Noot en minister Mignoli. Graag tot volgende week. Tot Volgende week. Zware dag gehad, met het verkeerde been uit bed gestapt, of gewoon een beetje chacho. Zet een vrolijk cd'tje op en je bent vaak alles snel vergeten. Want uh, dat muziek je stemming beïnvloedt, dat wisten we al. Maar dat muziek ook invloed heeft op je waarnemingen, dat is nieuw. En daarover praat ik met Jaap Jolij. Hij is onderzoeker verbonden aan de faculteit Psychologie van de Rijksuniversiteit Groningen. Meneer Jolij, goedemorgen. Goedemorgen. Hij heeft samen met Maaike Meurs onderzoek gedaan... naar het verband tussen muziek en waarneming. En het bleek dat proefpersonen die vrolijke muziek luisterden... meer van die vrolijke poppetjes op de computer zagen. Meer vrolijke gezichten zagen. Allereerst dat onderzoek begint in zijn werk. In het onderzoek uh, moesten mensen een uh, taakje doen... waarbij ze gezichtjes moesten detecteren op een computerscherm... Ja. Het zag eruit alsof je kijkt naar een televisie die verkeerd zat afgesteld. Dus sneeuw op het beeld. En af en toe kwam daar een vrolijk of een droevig gezichtje voorbij. Ja. Uh, de taak van de proefpersoon was op uh, een knop drukken als ze een vrolijk gezichtje zagen. Op een andere knop als ze een droevig gezichtje zagen. Of gewoon niks doen als er niks te zien was. Ja. En uh, dat deden ze terwijl ze naar vrolijke of droevige muziek aan het luisteren waren. En wat was het resultaat nu? Hm? Het resultaat was dat mensen die naar vrolijke muziek luisteren... veel meer vrolijke gezichtjes uh, zagen. Die uh, zagen ze sneller en uh, beter dan de droevige gezichtjes. Maar ook als er geen gezichtjes uh, te zien waren... zagen mensen af en toe vrolijke gezichten als ze naar vrolijke muziek luisterden. En Wat zeg je nou? Ze zagen, mensen zagen dingen die ze niet konden zien? Ja, dat klopt. En hoe komt dat dan, denkt u? Nou, dat heeft te maken met hoe je hersenen in elkaar zitten... en hoe je hersenen visuele informatie uh, verwerken. Um, je brein is geen videocamera. Uh, eigenlijk wat je brein voortdurend aan het doen is, is uh, verwachtingen uh, toetsen tegen de werkelijkheid. Uh, ik zit hier nu in, uh, aan een tafel. Ik weet ongeveer hoe een tafel eruit ziet. Um, wat er gebeurt in mijn brein is dat als die informatie op mijn netvlies valt, dat mijn brein razendsnel dat vergelijkt met het concept van een tafel. Als dat ongeveer klopt, dan zie ik een tafel. Ja. Dat is natuurlijk een hele efficiënte manier om te werken. Uh, dat kan echt af en toe ook tot verstoringen leiden. Uh, als je namelijk heel sterk iets verwacht, je ziet iets wat erop lijkt... Ja, dan kan het dus zijn dat je iets ziet wat er niet is... of dat je het verkeerd interpreteert. En dat is mogelijk wat hier dus uh, gaande is in dit uh, onderzoek. Er komt iets voorbij, je ziet iets in die sneeuw. Op de een of andere manier verwacht je als je in een goede stemming bent... in een vrolijke stemming, verwacht je dat het een vrolijk gezicht zal zijn. En je brein ziet dan dus, of uh, jij ziet dan dus, een vrolijk gezicht. Maar dat is en toch wel een gezicht wat je kent? Ja, in dit geval hebben wij uh, smileys gebruikt. Dus dat zijn echt hele uh, bekende dingen. Het is dus niet zo dat mensen ineens willekeurig gezichten zagen... of uh, uh, echt hele uh, uh, hooggedetailleerde dingen zagen. Nee, ze zagen dus een vrolijke of een droevige smiley... afhankelijk van de muziek waar ze naar luisteren. En dat werkt alleen met gezichten en, en dat voorbeeld van die tafel wat u net gaf? Of worden er ook andere dingen beter of slechter waargenomen? Uit onderzoek blijkt dat uh, bijvoorbeeld woorden, droevige of uh, vrolijke woorden, dat daar ook een uh, dergelijk effect van te zien is. Uh, je bent bijvoorbeeld sneller uh, in het lezen van het woord liefde of het woord geluk als je naar vrolijke muziek luistert of in een goede stemming bent dan uh, wanneer je het woord uh, dood of slecht moet lezen. En dat effect draait dus ook om als je naar, uh, negatieve, in een negatieve stemming bent of naar droevige muziek luistert. Dan wordt het allemaal nog feestelijker. Dan wordt het allemaal nog vreselijker, ja. Dus je kan maar beter een vrolijke cd opzetten. En uh, dan kom je vanzelf in een goed humeur. En dat goed humeur dat zorgt weer voor positieve effecten. Daar lijkt het wel op. Uw proefpersonen zagen gezichten uh, die er dus eigenlijk niet waren. Ja. En eigenlijk kan het natuurlijk niet. Uh, dingen zien die er niet zijn. Maar het is wel interessant om te horen. En uh, zijn er nog meer van dit soort leuke weetjes? Waarvan je denkt, hé, hey, uh, dit ziet je brein eigenlijk niet. Maar dat hebben wij wel ontdekt. Of dat is bekend uit de literatuur. Nou, er zit, de, de, de psychologische literatuur zit er vol mee. Als je het inderdaad hebt over dingen zien die er niet zijn... een vrij recent onderzoek van collega's uit Frankrijk van mij... heeft bijvoorbeeld laten zien dat als je mensen naar een schaakbordpatroontje laat kijken... met daarop drie keer drie letters, dus negen letters in totaal... en als mensen zich dan moeten focussen op de middelste letter dan uh, zien ze eigenlijk alleen die middelste letter. Je kunt die letters daaromheen vervangen door vormen die op letters lijken. En dan zijn mensen echt heilig ervan overtuigd... dat die vormen om uh, de middelste letter heen, dat dat ook letters zijn. En ze kunnen je zelfs met, met grote overtuiging zeggen... dat er een A, een B of een C heeft gestaan. Terwijl in werkelijkheid er alleen maar iets heeft gestaan wat er vaag een beetje op leek. Um, dus het beeld wat jij van de werkelijkheid hebt, uh, als je om je heen kijkt, is voor een heel groot deel ingekleurd door je brein op grond van wat je denkt dat er is. En ja, dat denken wat er is, dat is dus niet alleen afhankelijk van hoe je weet uh, hoe de wereld in elkaar zit, maar dus ook van hoe je je voelt. Ja, Je stemming is uitermate belangrijk, maar dat, dat weet u nu. Mm -hmm. Wat hebben we eraan? Nou, je kunt dit op, op verschillende manieren toepassen. Kijk, we staan hier nu uh, echt aan het begin van dit onderzoek. Maar een van de interessante dingen is dat er bepaalde uh, psychologische en psychiatrische aandoeningen zijn... die verband houden met, met uh, emoties, uh, met sociale interacties. En een hele bekende daarvan is bijvoorbeeld autisme. Uh, dit verschijnsel dat wij uh, gevonden hebben, dus dat die vergelijkingen in je brein af en toe... Met, met wat er daadwerkelijk binnenkomt, dat het af en toe mank loopt... omdat je dingen ziet die er niet zijn. Uh, dat proces dat is bij mensen met autisme anders. Je zou kunnen zeggen verstoord, maar in elk geval, het is anders. Ja. Uh, mensen met autisme die maken op een andere manier gebruik van informatie... die al in hun brein aanwezig is als ze bijvoorbeeld gezichten moeten herkennen. Um, wij denken dat... Uh, kijk, het is natuurlijk een beetje raar dat je waarnemen verandert door je stemming. Maar wij vermoeden dat dat te maken heeft met het uh, zeg maar nauwkeurig afstemmen... en nauwkeurig kunnen herkennen uh, van emoties bij anderen afhankelijk van je eigen stemming. Ja. Kijk, als je zelf vrolijk bent, dan ga je natuurlijk anders op iemand af die boos is... dan wanneer je zelf ook uh, in een uh, slechte stemming bent. Ehm... Um, het zou kunnen, maar dit is speculatief, en hier gaan we dus mee verder... dat bij mensen met autisme dit proces anders of, of minder goed verloopt... en dat een deel van de uh, sociale problemen... dus mensen met, met, met autisme hebben gewoon moeite met het interpreteren van emoties van anderen... dat dat dus te maken heeft met een waarnemingsprobleem... en dat het niet zozeer de sociale processen zijn bij mensen met autisme die verstoord zijn... maar dat er al eerder dus iets uh, niet goed gaat... Ja. Dat verrijkt dus nog veel onderzoek, maar uh, het zou wel hoopvol kunnen zijn voor de autisten... op het moment dat er inderdaad iets uit kan komen wat u verwacht dat er uit zou kunnen komen. Welke dat muziek is echt uh, uh, lekker waarvan je binnen een seconde meteen in een goede stemming uh, raakt? Nou, het interessante is dat dat is per, proefpersoon of per persoon verschillend is. Ja, ah, jammer. Ja, helaas. Nou, nou noemt u nou een nummer en dan gaan we dat meteen nee. draaien. nee. Helaas, ik wou dat dat, uh, dat, dat kon. Uh, ik kan alleen mijn persoonlijke lijstje opgeven. Nee, onze mensen die, de, uh, die we hebben gevraagd namen echt uh, van alles mee. En ik moet eerlijk zeggen dat er mensen uh, uh, muziek hebben meegenomen waar ze vrolijk van werden, waar iemand anders droevig van werd. En dat is ook de reden dat we hebben gevraagd of iedereen zijn eigen voorkeursmuziek uh, mee wou nemen. Ja. Als het golft, dan golft het goed, zou ik zeggen. Jacob Jolij, onderzoeker aan de faculteit psychologie van de Rijksuniversiteit Groningen. Hartelijk dank voor dit gesprek. Graag gedaan. Gids.fm Het paasweekend is in Nederland traditioneel het moment om de autodealer te bezoeken. Vraag mij niet waarom. En vorige week kwamen vanaf de autorij positieve berichten over de Nederlandse automaak. Ook vaste man journalist Wim Oudeweerdink vertelde dat hier in de Gids.fm. En deze week vloog hij naar China om de situatie daar te bekijken. En zijn ze er ook zo positief in? Daar zijn ze ontzettend positief. En dat, uh, dat duurt nu al een uh, jaar of vijf, zes. De eerste drie maanden zijn er weer 8% meer auto's verkocht dan vorig jaar. Vorig jaar was een recordjaar en daar lijkt maar geen eind aan te komen. En op hoeveel auto's kom je dan? Nou, zoals het er nu uitziet, dan komen ze dit jaar uit op 20 miljoen nieuw verkochte personenauto's en bedrijfswagens. En dat is bijna een surrealistisch beeld... wat je daarvan kan krijgen. Want 30 jaar geleden, 25 jaar geleden... waren wat we zagen van China op tv... dat waren grote pleinen met fietsen... en een paar vrachtwagens er tussendoor. En kunnen ze die vraag wel aan dan? Nou, die, die vraag die kunnen ze aan... omdat er enorm wordt geïnvesteerd. De Chinese overheid stimuleert dat ook. Maar elke 2-3% meer autoverkoop... op die 20 miljoen... daar heb je meteen weer 2-3 nieuwe fabrieken... met een paar honderdduizend auto's extra kunnen bouwen. Dus... Uh, het gaat nog heel veel gebeuren daar. En de hele mondiale auto-industrie richt zich eigenlijk op China. En China dicteert ook eigenlijk wat er in de industrie gebeurt. En van die 20 miljoen, hoeveel zijn er daarvan hybride... of misschien mogelijk helemaal elektrisch? Nou, uh, overal waar je komt zie je grote billboards... en, en grote promotiecampagnes over groen en groen autorijden. Maar uh, de Toyota Prius is een, uh, een bijna onzichtbaar uh, fenomeen in, in China. En uh, dat groene denken, dat is maar uh, heel erg beperkt. Dat is een beetje voor de buren. Uh, het echte probleem in China is natuurlijk dat men... 100% afhankelijk is van aardolie... en men wil elektrisch en andere alternatieven hebben... om uh, gewoon wat uh, minder afhankelijk ervan te zijn. Uh, zelfs als dat grotere emissies veroorzaakt... doordat er natuurlijk veel kolencentrales zijn. Dus de overheid wil er wel iets aan doen. Die willen wel richting groene auto's gaan, maar... Maar het gebeurt met een er dan ander eens. doel dan eigenlijk het, het milieubewustzijn. Nou, wat heeft het nog eigenlijk voor zin om dat te gaan praten... hier over elektrisch rijden en oplaadpunten. als aan de andere kant van de wereld zulke vervuilende auto's rondrijden... in grote getalen? Het is, dat is natuurlijk volledig geen uh, uitbalans, uh, die, ja. die, die, die verhouding. Het is wel zo dat de Chinese overheid uh, ja, nogal uh, autoritaire, snel beslissingen neemt, snel schakelt. En het is uh, daardoor dat er nu ook milieueisen voor de Chine... Chinese auto's gelden. Het is niet zo dat er extreem vuile auto's vandaan komen... Die, zoals we dat in de tijd in het Oostblok hadden. Men doet mee met het Westen als voorbeeld. Welke merken doen daar hele goede zaken? Merken nou. die wij kennen? Uh, het, het, eigenlijk wordt, uh, wordt uh, zeg maar 75 tot 80 procent van de auto-industrie daar... en de autoverkoepen gedicteerd door de westerse fabrikanten. En die werken allemaal in een joint venture met Chinese staatsbedrijven. Volkswagen is daar bij de personenwagens, de koploper. Neem je bedrijfswagens erbij, dan is General Motors daar de winnaar. Maar ja, Volkswagen alleen al, die, uh, die hebben 520.000 auto's verkocht... Uh, de eerste kwartaal, dat is ongelooflijk. Daar zit het merk Audi bij... Uh, daar zit het merk Skoda bij, daar komt Seat bij. Uh, maar uh, inmiddels zijn ook uh, Citroën en Peugeot en Volvo, BMW Mercedes... die doen mee in dat grote spel. Die proberen hun marktaandeel te vergroten... want er is dus wel een concurrentie daartussen. En die hebben ook allemaal deze Shanghai Show genomen... Uh, als uh, podium voor het van, introduceren van hun nieuwe modellen. En zijn die auto's niet veel te duur voor de Chinese markt? Uh, dat is een, uh, een, een ja, onbegrijpelijk iets eigenlijk als je in Shanghai bent. Daar zie je de Armani's, daar zie je Rolex, daar zie je alles. Daar rijden Mercedes, daar rijden uh, Audi's, daar rijden Ferrari's op straat. Uh, ik weet niet wat het begrip communisme nog inhoudt daar. Maar er is een grote groep middeninkomens. Uh, die ligt nu op 200, of 350 miljoen Chinezen. Die kunnen zich een auto veroorloven. En ze verwachten dat dat met 120 miljoen per jaar gaat groeien. En zie je ook nog Chinese merken rondrijden? Nou, dat was natuurlijk het verhaal van een paar jaar geleden. De Chinezen komen met hun eigen auto's goedkoop, simpel. En dat wil maar niet lukken. Er zijn bijna 100 Chinese autofabriekjes... Uh, die bij elkaar uh, in meestal heel lokaal uh, een, een markt veroveren. Maar de kwaliteit is slecht. Ze hebben vijf jaar geleden, maakten ze alleen nog uh, koelkasten of, of radio's. En, en nu ineens auto's. Ze hebben geen technologische kennis. Ze weten niet hoe ze de kwaliteit moeten controleren. Dus die verliezen marktaandeel. Dat is heel opvallend. Dat, uh, dat het, het merk als BYD wat uh, in, in Rotterdam een elektrische auto, elektrische taxi gaat inzetten, ja. dat dat heel slecht gaat. En de verkoop met 40% is gedaald. Terwijl de markt met 20% en met 8% is gestegen. En doen ze nog wel iets aan om dat te veranderen? Ja, de Chinese overheid heeft heeft daar ook weer heel snel en radicaal een beslissing genomen... voor een nieuwe strategie. Die hebben tegen die uh, grote westerse merken gezegd... die dus in joint venture met staatsbedrijven werken... jullie mogen wel verder gaan. Maar ieder moet voor zich een, zeg maar een instapmerk... een instapmodel gaan ontwikkelen met een Chinese naam... om een beetje Chinese identiteit in die industrie te geven. Zodat het niet blijkt dat dat helemaal door uh, de Volkswagen's... de General Motors, de Nissan's en Toyota's uh, wordt uh, geregeerd. Ik hoorde al, jij bent in de water gelegd aan Shanghai. Ik heb maar één keer Chinees gegeten eigenlijk. Dus uh, wat daar heeft het niet <lacht> aan gelegd. <gelicht>. Wim <lacht> Oude wierink hartelijk dank. Goeie Pasen en graag tot volgende week. Wat valt er nog te zien vanavond op de televisie? Nou, ik noem Heilig Gas, ben fan vanaf het eerste uur... om vijf voor half negen op Nederland 3. Portretten van sportouders en sportkinderen. Hoe sterk is hun band? En houdt u van echte Duitse eh, detectives... dan eh, kunt u nog altijd terecht op Duitsland 2, het ZDF. Daar draait nog steeds de Alte... Een misdaadsserie uit 1920. En vanavond gaat hoofdcommissaris Herzog een moordonderzoeker op Marianne Schram, die na het eten van een vergiftigde bonbon dood is gevonden. En het spoor voert naar een Astrid Kruger. Ik ga niet te veel vertellen, want het schijnt waanzinnig spannend te zijn. En dan is er ook nog uh, Mankels Wallander, oftewel Wallander, de inspecteur... die gaat uh, de engel des doods zoeken. Dat is een serie die op Nederland en België alles uitgezonden. Het is waanzinnig spannend en voor het geval ik Duits verstaat... het zal natuurlijk wel weer uh, worden... hoe noem je dat? U begrijpt wat ik bedoel. Jurgen Vork hoor ik door mijn oor en dan denk ik uh, meteen aan lunchen. Ja, Vork en denkt, uh, wat is er nu aan dat al? Ik sta gewoon in de lift Felix, maar je bent gewoon heel snel klaar blijkbaar. <laughs> ja, dus jij gaat nu rustig uit die lift komen. <laughs> ja, Heb je het gewoon al weten? een beetje voorbereid of weet je niet wat erin zit? Ja, nee, ik weet het, natuurlijk weet ik perfect. We, gaan, we hebben een reportage gemaakt in Friesland waar uh, mensen van dorpen uh, eigen tv programma's gaan maken. Dat dus in de stelling straks om half twee. Het OM heeft Marco Kroon onevenredig hard aangepakt. Dat je verbinding hebt in die lift, Jurgen, het zo. Surf naar degids.fm. Prettige paas allemaal. De paas special over vergelding en vergeving. Onterecht ontslag, Uw man ligt bij de buurvrouw in bed. Kiest u voor vergelding of vergeving?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 Dit is Radio 1.